Goedemorgen, vrede zijn met u. Misschien kunt u zich herinneren dat de laatste keer dat ik hier stond, heb ik met u gesproken over het merkteken. We hebben toen gelezen, openbaring 13, vers 16 en 17. En dan lazen we dat allen een merkteken krijgen. De grote, de kleine, de rijke, de arme, de vrije, de slaven... En dat niemand kan kopen of verkopen dan wie het merkteken heeft. En dat merkteken, dat kon bestaan uit de naam van het beest of het getal van zijn naam. Dus merkteken en beest, dat hoort bij elkaar. De keer daarvoor heb ik met u gesproken over Matthäus 24 vers 15, de gruwel der verwoesting. En toen hebben we... Uit de Bijbel bekeken dat dat een afbeelding wordt, die gruwel, van datzelfde beest waar we ook dat merkteken van krijgen. Dus we hebben dat beeld van het beest en we hebben het merkteken van het beest. Allebei uit Openbaring 13. En misschien is het dan wel eens zinvol om te gaan kijken, wat moeten we nou met dat beest? Waar staat dat voor? Wat heeft dat ons te zeggen? Waar moeten we aan denken? Ja? Want dat heeft te maken met de eindtijd. Voor ik dat doe, voor ik daar aan toe kom, wil ik eerst nog even iets anders tegen u zeggen. Er wordt vaak over dingen die verteld worden door mensen iets anders gedacht. Dat is helemaal geen probleem, dat is prima. U weet dat ik, net als u, probeer om door onderzoek en overleg met u, te zoeken naar de betekenis van het profetisch woord. Want God zegt tegen ons, veracht de profetie je niet, onderzoekt alles. En hij zegt, zie toe op uzelf en op de leer. En we moeten waakzaam zijn voor wat betreft de tekenen der tijden. Dus als we dat met z'n allen doen, dat werd net ook al gezegd, ik sta hier niet alleen om die weg te bewandelen, ik verwacht reactie. Uh, u hoeft niet te reageren, maar... ik verwacht van u dat u bereers bent. Dat u vandaag alles met grote bereidwilligheid aanneemt. En dan komt u thuis en dan hebt u aantekeningen gemaakt. En dan denkt u van, nou zou ik toch eens kijken... wat hij daar allemaal heeft staan te vertellen... of dat dat in mijn Bijbel ook allemaal staat. Ja? En als dat niet zo is, dan moet u mij daar dus op aanspreken. Want dan moeten we gaan overleggen. He? Dat zei Salomo al, die verse heb ik voorgelezen zoek overleg met elkaar ja, goed ik blijf roepen, ik heb de wijsheid niet in pacht hè? Dat, dat blijf ik altijd zeggen we gaan lezen iets over dat beest en ik wil eerst met u een plaatje uh, lezen over de opkomst van dat beest wat de drijvende kracht achter dat beest is en hoe we daar weer van afkomen nou wij niet, dat, daar zorgt iemand anders voor ja? Dus laten we gaan lezen in openbaring 13, vers 1 en 2. In openbaring 13 komen we dat beest tegen. Hè? Ik zag uit de zee een beest, daar hebben we hem opkomen, met tien horens en zeven koppen. En op zijn tien horens, tien kronen. En op zijn zeven koppen, namen van godslastering. En het beest dat ik zag, was een luipaard gelijk, zijn poten als van een beer en zijn muil als de muil van een leeuw. Nou, ik kan u vertellen, ik ben 68 jaar oud, ik ben al in heel wat dierentuinen geweest. Ik heb hem nooit gezien, dat beest. Zo'n vreemd geval. Nooit, ik denk u ook niet. Dus dat heeft kennelijk een betekenis waarom dat dat zo is neergeschreven. En daar moeten wij zien achter te komen. Daar moeten wij gaan onderzoeken. Even een paar zaken. Daar staat dat het beest uit de zee opkwam. Voor degenen die meeschrijven en die dat willen onderzoeken. In openbaring 17 vers 15 staat omschreven wat die betekenis van die zee is. Dat is namelijk de mensenmassa. De menigte. Daar komt dat beest, dat laatste koninkrijk met die laatste leider, komt daaruit tevoorschijn. Ja? En we hebben gelezen over tien horens. Nou, in openbaring 17 vers 12 staat de betekenis van die tien horens, want dat zullen uiteindelijk tien koningen zijn. Ja? Kunt u allemaal zelf verder opzoeken. Maar het is in ieder geval wel een gedrocht, een vreemd beest. Dat woord Beest, overigens, komt van het Griekse therion. Dat betekent niet alleen een dier of een dier, ...maar dat heeft ook de betekenis van een dierlijk, beestachtig mens. Een wilde. En dan hebben we dus al een klein beetje een indicatie en een richting... ...met wat voor iets of iemand we te maken krijgen... ...als die laatste wereldmacht zich aankondigt. Ja? Kijk, we kennen allemaal uit het verleden Hitler... Dat zou je ook een beest kunnen noemen. Nou, zoiets, maar dan in de overtreffende trap. Dan lezen we verder. We hebben dus het beest zien opkomen. En de draak, dat is dus niet het beest. En de draak gaf hem, het beest, zijn kracht, zijn troon en grote macht. Dus dat beest krijgt zijn kracht en zijn macht en zijn troon van de draak. Wie is de draak? Moeten we eventjes een hoofdstuk terug in openbaring. Dan gaan we naar openbaring 12 vers 9. Daar krijgen we meteen het antwoord op onze vraag. Want er staat, de grote draak werd op de aarde geworpen. En nou krijgen we de benamingen van die grote draak. De oude slang, die genaamd wordt duivel en Satan, die de gehele wereld verleidt. Hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem. Dus kennelijk is die draak een behoorlijk hooggeplaatste funct uh, functionaris in de geestelijke wereld, want hij heeft ook nog een aantal engelen die met hem zijn. Zo lees ik het vers. En dan vraag ik me af, is dit dezelfde slang waar 2 Korinthe 11 vers 3 over spreekt? Waar staat dat Eva verleid werd door de slang. En hier staat ook dat hij de gehele wereld verleidt. Dus het principe van die slang is hetzelfde. En daar staat oude slang. Dan denk ik, als er oud staat, dan, dan moet dat in de Bijbel helemaal aan het begin staan. Want dat is heel lang geleden. Hoe komt die beestmacht aan zijn eind? Dat lezen we in openbaring 19, vers 19 en 20 in openbaring 19 vers 19 daar staat en ik zag het beest, hier hebben we hem weer en de koningen der aarde, die tien horens en hun legerscharen verzameld om oorlog te voeren tegen hem die op het paard zat en tegen zijn leger nou als je openbaring 19 helemaal doorleest dan weet je wie er op dat paard zit degene die getrouw en waarachtig was en die het woord gods genoemd wordt en nou komt het. Hoe loopt het af met dat beest? Nou, dat beest werd gegrepen, staat er. En met hem, de valse profeet. Daar komen we later ook nog over te spreken. En dan slaan we een zin over. En dan kijken we wat het resultaat is. Als ze gegrepen worden, ze worden levend geworpen in de poel des vuurs, die brandt van zwavel. Dus van die twee zijn we af. Maar wat doet die valse profeet? Want die zin hebben we net overgeslagen. Daar staat dat hij tekenen deed... ...wonderen voor de ogen van het beest. Dus die valse profeet doet tekenen voor de ogen van dat beest... ...waardoor hij de mensen die op aarde woonden verleidde... ...welke mensen, staat allemaal in het vers... ...die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden. Ziet u? Dus we hebben het eerst over dat beeld gehad... ...twee keer terug, vorige keer over dat merkteken... ...en nu komt dat allemaal samen met dat beest... Dus we zijn van het beest af en we zijn van de valse profeet af, blijft er nog één figuur over, die draak. Daar zitten we nog mee natuurlijk. Nou dan lezen we weer twee versen verder in openbaring 20, vers 1 en 2, want openbaring 19 eindigt bij vers 21. En daar staat dat er een engel komt en die bindt Satan voor duizend jaar, zodat hij de volkeren niet meer zou verleiden. Dus daar zijn we ook vanaf. En dan wordt dus het koninkrijk van God opgericht. En dat is dus dat moment in de toekomst waar we net over gehoord hebben. Waar we naar verwachten, waar we naar uitkijken enzovoorts. Ja? Goed. Zijn er nu in de Bijbel aanwijzingen of gegevens die ons iets zeggen over die laatste wereldmacht? Zodat we daar zicht op krijgen. Zodat we weten van... Hoe kunnen we dat rondom ons heen zien? Nou, die zijn er meer dan genoeg. En die zullen we dus punt voor punt proberen te laten zien. En vandaag gaan we kijken naar het Oude Testament... want ook daar wordt reeds gesproken... over de oprichting van het Koninkrijk van God... en de rijken die eraan vooraf gaan. En dan beginnen we in Daniel. In Daniel 2. En net als we zojuist een totaalplaatje gehad hebben van dat laatste wereldrijk, van zijn opkomst, de kracht erachter en zijn ondergang. Zo kijken we ook even hoe Daniel dat beschrijft, want die doet dat precies hetzelfde. Die geeft ook een totaaloverzicht. Ja? Het gaat in Daniel 2 over een koning van een heel ver rijk in het verleden, het Babylonische Rijk. En die goede man die heette Nebu Kadnezar. En die had een droom. En daar kon hij helemaal niks mee. Hij had wel een droom, maar hij begreep er geen pepernoot van. En ook al die wijsgeren rondom hem heen, die wisten niet wat ze ermee aan moesten. Alleen Daniel kreeg van God de ingeving en het vermogen en, en de geest om dat te gaan verklaren. Ja? Wat zag die man in zijn droom? Hij zag een beeld. En hoe zag dat eruit? Lezen we in vers 31. Daniel 2 vers 31. Daar staat het beeld was hoog. En de glans ervan was buitengewoon. En het stond in zijn droom dus voor hem. En de aanblik van dat beeld was schrikwekkend, staat er. Het moet dus een imposant, indrukwekkend en een beetje angstig beeld geweest zijn. Het moet een enorme kolos geweest zijn in zijn droom. Maar weten we nog meer over dat beeld? We lezen gewoon de volgende twee versen erachteraan. Vers 32. En 33. Het beeld, het hoofd van het beeld, dat was van gedegen goud. Dat is punt 1. Moet ik even onthouden. Goud. De borst en de armen waren van zilver. Dat is 2. Buik en lendenen van koper. Dat is 3. Benen van ijzer. 4. En de voeten deels van ijzer en deels van leem. Dat is 5. Dus dat beeld dat heeft hij gezien gaan we dadelijk gaan we naar de verklaring kijken. Hoe loopt het af met dat beeld? Lees gewoon de volgende twee versen, dan hebben we het hele plaatje compleet. Terwijl die, vers 34 en 35, hè? Terwijl die Nebukadnezar dus bleef toekijken in zijn droom, raakte zonder toedoen van mensenhanden een steen los, die het beeld trof. Waar werd dat beeld getroffen? Dat is een belangrijk gegeven. Namelijk aan de voeten van ijzer en leem. En verbreizelde die voeten. Dat is een belangrijk punt. En toen werden tegelijkertijd het ijzer, het leem, het koper, het zilver, het goud verbreizeld. En ze werden gelijk kaf op een dorstvloer in de zomer. De wind voerde ze mee. Er was geen spoor meer van te vinden. Maar de steen... De steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg. Niet was een grote berg, maar werd tot een grote berg... die de gehele aarde vervulde. Ja? Nou, daar staan voor ons staan daar gegevens in en dat hoop ik u dus aan te tonen. Om bij het laatste te beginnen, nog even iets over die steen. Voor mij is die steen, de levende steen... ...die door de mensen verworpen, maar voor God kostbaar en uitgekozen was. Yeshua. Ja? En die steen, die wordt dus in de loop der tijd een berg van levende stenen. Want wij zijn allemaal levende stenen voor de bouw van een geestelijk huis. Daar zijn we nu al mee bezig. Maar wij krijgen ook een geestelijk lichaam. Als Christus terugkomt. Ja? En ik vraag me dus af of dat die berg diezelfde berg is waar Jezaja over spreekt. In Jezaja 2, vers 2 tot 4. Of in Micha, vers, euh, hoofdstuk 4, vers 1 tot 3. Ik heb het al vaker gezegd: als God in zijn woord meerdere keren iets neerschrijft, dan is dat voor ons belangrijk. Wij zouden er wel eens overheen kunnen lezen. En daarom schrijft hij het nog een keer en nog een keer. Dan komen we het zeker nog een keer tegen. Wat schrijft Jezaja? Jezaja die schrijft in hoofdstuk 2 en vers 2 tot 4 het volgende. <tacht> en het zal geschieden in het laatst der dagen. De tijdsindicatie staat erbij. Dan zal de berg, hier hebben we hem, van het huis des Heeren vaststaan als de hoogste der bergen. En hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En nou moet u opletten wat er nu komt. Alle volkeren zullen derwaarts heen stromen. En vele natieën zullen optrekken en zeggen. Dus alle volkeren. En vele naties trekken op naar die berg. En ze zeggen, laten wij opgaan. Een berg ga je op, hè? Laten wij opgaan, in de letterlijke betekenis. Naar de berg des Heeren, naar het huis, en ik vul in, naar het koninkrijk van de God van Jacob. Waarom willen ze daarheen? Dat lezen we. Op dat. Dat staat er. Hij ons leren aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Dus al die volkeren en die vele natieën hebben voor die tijd kennelijk niet gewandeld in zijn wegen. En dat willen ze nu wel, dan moet dus iets gebeurd zijn. Ja? Want uit Sion, we lezen verder zal de wet uitgaan en het woord van Jawee uit Jeruzalem. En hij zal richten tussen volk en volk en recht spreken over machtige natieën. En we hebben toen straks gezien in die psalm 102 die voorgelezen werd, dat we dus een heleboel zaken terugzien hier bij Jezaja die daar ook vermeld stonden. Dus u ziet de gezangen en de, de preek die komen sterk met elkaar overeen. Dankjewel daarvoor. Ja. En als die gaat rechtspreken tussen volken en natieën, wat gebeurt er dan? Dan staat er, we lezen het af, dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen en zij zullen de oorlog niet meer leren. Nu wordt nog overal in de wereld de oorlog geleerd en toegepast. En dat zal binnenkort nog wel heviger worden. Ja? Maar dat zal dan niet meer gebeuren. Dat wapentuig wordt omgesmeed tot gereedschappen die we nodig hebben om datgene te gaan uitvoeren wat we oorspronkelijk als opdracht hadden. De aarde bewerken en onderhouden. Ja? En ik denk dus dat wat Jezaja hier beschrijft gaat plaatsvinden vanaf het moment dat het koninkrijk van God... ...wordt opgericht. Want dat is een proces. Ja? Goed. Dan gaan we terug naar Daniel. Ja. Daniel krijgt van God inzicht... ...en die gaat aan Nebukadnezar... ...die droom verklaren. En dan zegt hij in Daniel 2... ...vers 40... ...dat die edelmetalen die we gezien hebben... ...goud, zilver, koper en ijzer... ...ijzer is geloof ik geen edelmetaal... ...dat zijn een viertal... Koninkrijken, zegt hij, die voorafgaan aan de oprichting van het koninkrijk van God. En met uitzondering van het Babylonische Rijk worden de andere rijken die daarin vernoemd wordt, niet met name genoemd. Er wordt ook geen tijdsindicatie gegeven over de duur van al die koninkrijken. Ja? Alleen vers 38 zegt, gij... Nebukadnezar zijt dit hoofd van goud. Dus dat is de enige, het enige houvast wat we hebben, om het zo maar te zeggen. Daar moeten we beginnen, bij dat Babylonische koninkrijk. Ja. Doch daarna komt een ander koninkrijk, gaat het vers verder, geringer dan dat van u. Nou, zilver, die armen en borst, is van minder kwaliteit dan dat hoofd van goud. Nou, bijna alle uh, bijbeluitleggers zijn het eens, gebeurt niet zo vaak bijna allemaal, over de betekenis van die uitlegging. Dat hoofd, dat gouden hoofd, is dus het Babylonische Rijk. Dat Babylonische Rijk wordt veroverd door het Rijk van de Mede en de Perzen, Voorgesteld door de armen en borst van zilver. En daar hadden ze een truc voor bedacht. Ze hadden de tigris omgeleid en ze gingen onder de poorten door. En zo namen ze Babylon in bezit. Ja? Op zijn beurt wordt dat Medo-Persische Rijk overgenomen door Alexander de Grote, het Griekse Rijk, voorgesteld door de buik en de lendenen van koper. En dat Griekse Rijk wordt weer veroverd, het is dus een en al oorlog, door de Romeinen, het Romeinse Rijk. En dan komt er een belangrijk punt, want dat Romeinse Rijk, dat bestaat uit twee benen van ijzer. Dat heeft zich opgesplitst in een West- en een Oost-Romeins Rijk. En daar moeten we heel even bij stilstaan, want ik denk dat dat een belangrijk gegeven is. Als we in de geschiedenis terugkijken naar het West-Romeinse Rijk... dan heeft dat een heleboel gebied veroverd, onder andere West-Europa. Maar ook landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. En dat West-Romeinse Rijk bleef ongeveer tot 475 na Christus de belangrijkste poot van die twee benen. Daarna kwam dat in verval... En toen nam het Oost-Romeinse Rijk nam de hegemonie een beetje over. Niet zozeer in West-Europa, maar wel heel sterk in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Dus die beide, zowel het West- als het Oost-Romeinse Rijk, hebben het Midden-Oosten en Noord-Afrika bezet in het verleden. En ik denk dat dat een belangrijke aanwijzing kan zijn. Ja? Goed. Ik heb al gezegd, er is geen... Tijdsindicatie over de duur van de koninkrijken. Eh, in Daniel 2. In die droom. En ik denk dat wij dus. een sprong niet alleen mogen maken, maar moeten maken. met betrekking tot de uitleg. tussen het moment van de ondergang. van die Romeinse rijken, zoals wij die kennen uit de geschiedenis. en het vervolg daarvan. in die eindtijd. Ja? ...wanneer er sprake is van die voeten en die tenen. Weet u, het vreemde is dat in 1957 is het verdrag van Rome getekend. Belletje, ringt er een belletje, het Romeinse Rijk, het verdrag van Rome. Dat was voor de oprichting van de EU. Ja? Dus we moeten de realiteit van de dag terugbrengen naar wat er geschreven staat in Gods woord. Alleen over dat vierde koninkrijk geeft de droom van uh, Nebukadnezar en de uitleg van Daniel. geeft ons extra informatie. Alleen over dat vierde koninkrijk, niet over die andere. Ja? Omdat dat koninkrijk, dat, dat, die voeten en die tenen. net voorafgaat aan de oprichting van het koninkrijk van God. Want daar treft die steen die voeten. Ja? En waarom zou die extra informatie alleen over dat vierde koninkrijk gaan? Nou, ik denk om ons inzicht te geven en hou vast... hoe dat dat laatste koninkrijk eruit zal gaan zien. En dat kunnen we uit die droom dadelijk halen. Zoals ik u hoop aan te, te, uh, aan te tonen. Want we gaan nu kijken naar die informatie over dat laatste koninkrijk. Dat is vers 41, vers 42... En vers 43, ik kom daar zo op terug, want vers 44, dat daarop volgt, na die informatie waar we dadelijk naar gaan kijken, daar staat, in de dagen van die koningen, meervoud, tien tenen, zal de God des hemels een koninkrijk oprichten dat in eeuwigheid, niet ten gronde zal gaan en waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal overgaan. En het zal al die koninkrijken verbrijzelen. Denk aan de steen, wat we toen straks gelezen hebben. En daaraan een einde maken, maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid. Ja? Nou ga ik u iets zeggen. Als wij daar dus over nadenken, dan moeten we dus tot de conclusie komen dat van die koninkrijken niets overblijft. Dat hebben we gelezen, ja. Maar, nou denken wij vaak, dat had ik in het verleden ook vaak, daar blijft niks van over. Niks, dat is een, een, een, geen absoluut begrip, ja. Je zou denken van, ja, zijn daar dan ook geen mensen meer? Ik denk dat de, dat de uitleg is dat de bestuursvorm, de regeringsvorm, dat die verdwijnt. Want we hebben vanmorgen de heerschappij, want we hebben vanmorgen gelezen dat dat beest en de koningen der aarde, die tien, en hun legers verzameld waren. En die gingen strijden tegen de man op het paard en zijn legers. En die man op het paard wint, dat weten wij als u de Bijbel kent. Dus die regeringen, die, die, die, die, die bestuursfunctie, die heerschappij, die legers, die worden vernietigd. Ja? Er zullen dus nog wel mensen op aarde zijn, want hoe kunnen anders al die mensen uit de volken opgaan naar Jeruzalem? Ja? Dus, als die heerschappij weg is, wordt het Koninkrijk van God opgericht en zal uit Jeruzalem de wet en des heren woord uitgaan. En dat zal dus niet onopgemerkt voorbijgaan voor al die mensen die nog leven op aarde. We hebben toen dus straks al gelezen in Jezaja 2, wat daarover staat. Maar ook die gegevens, zoals ze bij Jezaja staan, komen meerdere keren voor in Gods woord. Onder andere in die psalm 102. We hebben ook gelezen over die volken die opgingen. Maar in Zacharias 8 en vers 23, daar lezen we het volgende. Want Zacharias is ook een eindtijdprofeet. Zo zegt Jawé der Heerscharen. Zacharias 8, vers 23. In die dagen. Daar hebben we het weer. Zullen tien mannen. En let op wat er nu komt: Tien mannen uit de volken. Van allerlei taal. Dus overal vandaan. Net als we toen straks bij Jezaja gelezen hebben: Alle volkeren en menige natie. Ja, en hier ook weer. Tien mannen uit de volken van allerlei taal... die gaan vastgrijpen... ja, vastgrijpen... de jas van een judeese man... beeldspraak... en ze zeggen... hier zeggen ze ook weer iets... ze bij Jezaja ook al te straks... wij willen met u meegaan... zeggen ze tegen de Jood. Nou, dat is ook voor het eerst in de geschiedenis... dat ze met de Jood meegaan. Ja. Waarom? Nou... Want wij hebben gehoord dat God met u is. Zou ook dan nog het geloof uit het horen zijn, zoals het nu is? Ik denk dus dat er iets gebeurd is daar in Jeruzalem, in het Midden-Oosten. En we, ik heb al eerder gezegd, we hebben tegenwoordig allemaal van die apparaatjes in onze zak, dat we informatie uit de hele wereld onmiddellijk bij ons hebben. Dus daar moet iets gebeurd zijn dat ze zeggen, ja, dat willen wij ook. Jongen, we gaan met jullie mee. Dus het staat ook meerdere keren, staat het in Gods woord. Nou moeten we naar die extra informatie toe. Naar vers 41, 42 en 43. Vers 41 en 42, die lezen we even. Want daar gaat het om. En dat gij de voeten en de tenen gezien hebt... ...deels van pottenbakkersleem en deels van ijzer, betekent. We krijgen meteen de betekenis dat dit een verdeeld koninkrijk zal zijn. Dus dat laatste rijk, dat is een verdeeld koninkrijk. Wel zal het iets van de hardheid van ijzer aan zich hebben, juist zoals jij gezien hebt, ijzer gemengd met kleiachtig leem. En vers 42, en de tenen der voeten, dat is dat, dat allerlaatste stukje van dat lichaam en van dat beeld... Die zullen deels van ijzer en deels van leem zijn, ten dele zal dat koninkrijk hard zijn en ten dele zal het koninkrijk broos zijn. Ja? Dus we hebben een verdeeld koninkrijk wat voor een deel hard en voor een deel broos is. Ja? Nou. We hebben wel gelezen dat ondanks die verdeeldheid en die onsamenhangendheid is er sprake van een koninkrijk. Ja? Dat mogen we niet vergeten. Waar moeten we nou aan gaan denken? Moeten we nou denken alleen maar aan het herstelde Romeinse Rijk in de eindtijd? De EU, zoals vele uh, mensen zeggen. Of zijn er ook nog andere mogelijkheden? Mogelijkheden die nu pas zichtbaar worden vanwege de huidige politieke situatie in de wereld. En die vraag moeten we ons dus stellen... En dan moeten we gaan kijken of dat die er zijn. En ik denk dat die er zijn. Maar dan moeten we eerst vers 43 nog lezen. Voordat we aan de verklaring toekomen. Want in vers 43 wordt uitgelegd hoe het zit met die verdeeldheid, met die hardheid en die broosheid. Ja? Dat is een moeilijk vers, vers 43. Als u meerdere bijbelvertalingen thuis hebt, dan zou u dat vers daar allemaal... Vers 43 van Daniel 2 is een keer door moeten lezen. Want dat wordt overal verschillend vertaald. Daar heeft men moeite mee. Ja? Wij lezen de NBG-vertaling, want die gebruiken we bijna altijd. Ik lees ook de statenvertaling. En ik lees de vertaling van Van de Weert. Dat zijn die dikke boeken van Daniel die in de boekenkast staan. Ja? Wat zegt onze eigen NBG-vertaling? Dat gij gezien hebt ijzer vermengd met kleiachtig leem betekent. Ja, ik hoef het niet uit te leggen, hier staat het al. Zij zullen zich door. En nu komt het moeilijke punt. Zij zullen zich door huwelijksgemeenschap vermengen, maar met elkander geen samenhangend geheel vormen, zoals ijzer zich niet vermengt met leem. En toen ik dat las, toen vond ik dat toch vreemd. Huwelijksgemeenschap. Dat zorgt toch voor Eenheid Voor familiebanden, voor saamhorigheid. Maar dat blijkt dus niet zo te zijn. Of het is niet goed vertaald, een van de twee. Wat zegt de Statenvertaling? De Statenvertaling zegt dat ze zich wel door menselijk zaad vermengen. Dat is dus een andere uh, vertaling. Maar ze zullen de een aan de ander niet hechten, gelijk als zich ijzer met leem niet vermengt. Dus daar komen uit menselijk zaad, daar komen mensen tevoorschijn... en die kunnen kennelijk niet zo goed door één deur met elkaar. He? Nou, wat zegt Van der weert? Van der weert is degene die dus niet aan inlegkunde doet... omdat hij een bepaalde richting aanhangt... maar vers voor vers uit de grondtekst vertaalt. En die zegt het volgende. Hetgeen u zag, dus het ijzer vermengd met gebakken klei der kleien... wat een mengsel is... Zij zullen, en nou komt het, uit de afstammelingen van het volk komen. Echter, wat uit onverenigbare bestanddelen vermengd wordt, kan niet blijvend zijn, voorwaar, zo zeg ik u, evenals ijzer zich niet vermengt met klei. Klinkt al een stuk logischer, want als wij proberen om twee zaken tegen elkaar aan te plakken die onmogelijk ...aan elkaar blijven hangen, dan valt het op een gegeven moment uit elkaar. Ja? Zo ook met mensen die totaal anders denken. Nogmaals, het gaat dus over het koninkrijk... ...wat vooraf gaat aan de oprichting van het koninkrijk van God. En nou moeten we de verklaringen gaan geven, want daar gaat het om. En nou vraag ik of dat u even met me mee wilt denken... Laten we er nu op de voorhand eens van uitgaan... dat de huidige EU, waar wij in leven... deel uitmaakt van dat laatste koninkrijk. Maar dat er ook nog andere landen... die nu nog geen deel uitmaken van, dat la van de EU... daar nog bij komen. Ik ga het zo toelichten. We nemen het even in het hoofd mee. Hoe verklaren we nou... Die verdeeldheid en die hardheid en die broosheid als we alleen kijken even binnen de EU. Ik heb daar een viertal verklaringen voor. Als we kijken naar de huwelijken waar het in het eerste vers over ging en we kijken naar de echtscheidingen binnen de EU... dan zien we dat er de laatste jaren dus een enorme toename aan echtscheidingen is binnen de EU... Er is in geen één werelddeel of land zoveel echtscheidingen als in de EU. Ik haal de gegevens van internet, statistische gegevens. Van de 100 gesloten huwelijken in de EU gaan er 43 uit elkaar. Dat is een gemiddelde. Er zijn landen waar het hoger ligt, er zijn landen waar het lager ligt. Dit zijn statistische cijfers van mei 2008... We zitten inmiddels ruim vier jaar verder. Wat denkt u? Zou het er beter op geworden zijn? Ik ben bang van niet. Ja? Dat is de eerste verklaring. De tweede verklaring. Als we kijken dat sinds een veertigtal jaren in de EU, maar met name de laatste tien jaren, er mensen binnenstromen van allerlei rassen, volken, talen landen uit de hele wereld, ja? dan zien we dat die mensen dus ook niet bepaald een eenheid met elkaar volgen, eh, vormen. Zeker niet met de bestaande bevolking die daar al jaren leeft. We kunnen dat allemaal wel onder de mantel der liefde bedekken, maar we moeten het gewoon benoemen. Ja? Een derde mogelijkheid, een derde verklaring... Wij hebben hier in Europa als christenen, ik geloof al 400 verschillende denominaties. Dus die noemt zich christen, die noemt zich christen, die noemt zich christen. Maar iedereen heeft zijn eigen spelregelboekje op zak. Dus wij zijn al, nou ik zal niet zeggen tot op het bot, maar het zal niet veel schelen. We zijn al gruwelijk verdeeld. Nou komen daar de laatste tientallen jaren uit de hele wereld overal vandaan allerlei mensen binnen die ook allemaal hun spelregelboekje meebrengen. Hun geloof. En dat zijn ook allerlei verschillende geloven. Dat hecht niet. U kent het gezegde. Twee geloven op een kussen, daar slaapt een duvel tussen. Ja toch? Dat is toch een spreekwoord? Nou... Dus door, door die vermenging, dat hecht niet aan elkaar. En daar komen kinderen uit en die gaan weer met andere geloven en zo verwatert dat steeds verder. Dat is de derde verklaring. Maar ik heb er nog één. En die is eigenlijk pas zichtbaar geworden de laatste jaren. Want sinds de economische en de financiële crisis hebben we natuurlijk ook een groot verschil, of, en dat krijgen we nog meer, let u maar op, tussen arme mensen en rijke mensen tussen arme landen en rijke landen. En wat denkt u van de politieke verdeeldheid tegenwoordig... nu het allemaal slechter gaat? Ja? En we zijn er nog niet, want de financiële crisis die is echt nog niet voorbij. Als je kijkt naar de demonstraties in Griekenland, in Spanje, in Italië... en wie weet welke landen er nog meer zullen volgen en komen dan ziet u dat het volk in opstand komt. Ik denk zelf dat in de rijkere landen... Finland, Duitsland, Nederland, Oostenrijk... dat er een moment komt als het zo doorgaat... dat u en ik, de bevolking van die landen... het niet meer pikt dat onze belastingcenten... naar andere landen iedere keer overgeheveld worden. Ergens komt er een grens. Ja? Kortom, verdeeldheid alom... Het zal een verdeeld koninkrijk zijn, hebben we gelezen. En ooit denk ik wel eens, zou die financiële crisis, die dus nu gaande is, zou dat de oorzaak of het begin kunnen zijn van een andere indeling van de EU? Want of dat jij met 27 landen of straks met nog meer iets moet gaan beslissen, of met 10, dat maakt al een heel verschil. Ja? Ik weet niet of dat u vorige week toevallig een programma gezien hebt van Andries Knevel, de vijfde dag. Daar zaten een aantal hote methoden uit de financiële wereld aan tafel. De ene die zei van, joh, die, uur, die euro daar moet je eigenlijk niet druk om maken, die blijft bestaan, die is spijkerhard, niks mis mee. Ma die man had een functie bij de Nederlandse Bank. Hij kon niet anders. Ja. Want anders was hij de dag daarna werkloos. Ja? Aan de andere kant zaten andere mensen. Die zeiden, joh, dit houdt geen drie of vier jaar meer stand. En dan is heel die euro weg. Er werden ook nog een heleboel hote met in Nederland geïnterviewd. Niet de minste. Niet degene die nergens iets vanaf weet. En er waren er toch heel wat die zeiden van, die euro die redt het Niet. En er werd ook nog een documentaire uitgezonden over Finland, ook een van de rijkere landen tot nog toe. En wat doen die Finnen? Die zijn slim. Die zijn nu al bezig om hun vorige munt, de marka, voor te bereiden om weer in te voeren als die euro valt. Daar zijn ze uitvoerig mee bezig. Dat was allemaal in beeld. Dus dat zijn dingen die ik u dan graag even meegeef. Misschien dat alle vier de verklaringen die ik zojuist gegeven heb, voor een deel van toepassing zijn. Waar het om gaat is in ieder geval, wat die vermenging ook zal zijn, of welke ook bedoeld is, het hecht niet aan elkaar. En ik vraag me dus af, als ik rondom me heen kijk, is dat wat ik op dit moment zie plaatsvinden in de wereld van vandaag? Ja? Goed. Ik heb u straks gezegd, we kijken naar de EU, maar zouden er ook nog andere landen deel kunnen gaan uitmaken van die EU? En dan kom ik even terug bij het begin toen ik het had over dat West- en Oost-Romeinse Rijk. Die landen in het Midden-Oosten en in Noord-Afrika. En hoe kom ik daar nou op? Nou, dat zal ik u vertellen. Op 13 juni 2008 heeft de vorige Franse president, Sarkozy, de Mediterrane Unie opgericht. Iemand ervan gehoord of niet? Ja? Waaruit bestaat die Mediterrane Unie? Die bestaat 1 uit 27 EU-landen, daar hebben we onze EU weer, en 16 landen rondom... ...de Middellandse Zee. Ik noem er een paar... ...Turkije, Syrië, Egypte... ...maar ook... ...maar ook... ...Israël. Die hoort daar ook bij. Wat was het doel? Een politieke... Een politieke ...economische... ...en culturele unie... ...gebaseerd op principes... ...van strikte gelijkheid. En een naastgelegen doel was om de vrede te bevorderen... tussen Israël en zijn buurlanden. Ja? Dus allemaal mensenwerk... om het zo maar te zeggen. Ja? Dus u ziet... er is dus iets meer aan de hand. Als we nou kijken... we hebben net gekeken naar de EU... nou kijken we even naar die... andere 16 landen. Wat er de laatste jaren gaande is. Sinds een jaar... ja al lang, maar zeker de laatste twee jaar. De ene... opstand... ...na de andere, Ook in die landen... ...is totaal geen eenheid. Daar is ook complete verdeeldheid. En die landen staan nou ook weer niet in, echt in relatie... ...met de West-Europese landen. Dat klikt ook niet echt. Dus de verdeeldheid is alom. Ik weet niet of u het bericht meegekregen heeft... ...maar de moslimbroederschap heeft koning Abdullah van Jordanië... ...opgeroepen om toch maar wat hervormingen door te voeren... want anders gaat het bij hem hetzelfde als in Syrië, werd er gezegd. En daarna komt Saoedi-Arabië aan de beurt. Het is maar dat u het weet. Ja? Goed. Um, er hoeft maar een, een, een printje op een voorpagina afgedrukt te worden... of er hoeft maar een filmpje op internet gezet te worden... of de hele wereld staat in brand. U hebt het meegekregen. Ja? En dan zijn we gelijk, we hebben de verdeeldheid gezien... Dan zijn we gelijk bij de hardheid en de broosheid van het laatste wereldrijk. Aan welke kant zou de hardheid zitten, denkt u? Ik denk aan de kant van het Midden-Oosten en Noord-Afrika. En de broosheid, die zit bij ons in West-Europa. Wij drinken thee als er problemen zijn. Ja, voelt u? Wij zeggen, ja, joh, dat moet je zo niet nemen, stil nou maar. Sst. Wij komen niet op voor onze rechten. Dus wij worden helemaal ondergesneeuwd als we niet uitkijken. Dus de hardheid aan de ene kant... en de broosheid aan de andere kant. Ja? Goed. Ik denk dus... dat Daniel 2... ik ga het afsluiten. Ik denk dus dat Daniel 2, die droom... een, een, een overzicht geeft... van hoe de samenleving... er in het laatst... der dagen uit zal zien. Hoe de mens leeft ten opzichte van zijn medemens. Hoe die verdeeldheid is, hoe die hardheid en die broosheid is. Ja? En dat zou dus voor ons een teken der tijd kunnen zijn. Over het gedrag van de leiders, daar kom ik een volgende keer op terug. Want we hebben nog Daniel 7, Daniel 8, Daniel 11, boek Openbaring staan allemaal informatie in over dat laatste koninkrijk. En daar hoop ik de volgende keer... Iets meer over te vertellen. Shabbat shalom.